Zes uur. Frits Hemmelkamp met het Nationaal. Bij een Amerikaanse raketaanval op de internationale luchthaven van Bagdad is de Iraanse generaal Soleimani van de revolutionaire garde om het leven gekomen. Het pentagon meldt dat het bombardement is uitgevoerd in opdracht van president Trump. Soleimani zal volgens het Witte Huis van plan zijn geweest om Amerikaanse diplomaten en legerpersoneel in Irak aan te vallen. Naast de Iraanse generaal kwamen nog zes mensen om, onder wie een hoge commandant van een Iraakse militie. De raketaanval komt twee dagen nadat de pro-Iraanse demonstranten de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden. Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd in het liquidatieproces Marengo, heeft twee nieuwe advocaten. Wie het zijn, blijft uit veiligheidsoverwegingen geheim, schrijft NRC. De raadslieden zullen ook niet bij verhoren aanwezig zijn. De eerdere advocaat van Nabil B, Dirk Wiersum, werd in september vorig jaar voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Marengo draait om een reeks moorden in het criminele circuit. Hoofdverdachte Ridwan Taghi werd vorige maand aangehouden in Dubai... en enkele dagen later naar Nederland overgebracht. De Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar met ruim 130.000 inwoners gegroeid. Volgens het CBS telt ons land nu 17,4 miljoen inwoners. De groei komt met name door immigratie, ruim 114.000 mensen. Daarnaast werden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Giovanni van Bronkorst heeft een nieuwe club gevonden. Hij wordt een nieuwe trainer van de Chinese Wanzhou-RF. Dat heeft zijn management bevestigd. Van Bronkorst neemt Jean-Paul van Gistel en Arno Philips als assistenten mee. Het rietal werkte al samen bij Feyenoord... waarmee het in 2017 landskampioen werd. Wanzhou-RF werd vorig seizoen de nummer 12 in de Chinese Super League. Het weer, de dag begint droog... maar vanuit het westen trekt motregen over het land... Pas in de avond wordt het droger en de temperatuur ligt tussen de 5 en de 8 graden. Zaterdag begint nat, later breekt de zon door. Zondag kans op mist met aan de kust kans op een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 After a while. Nicht in mir geschieht, war mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinem Augen. Nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir geworden. Setz mein Herz auf dich, will jeden Moment genießen. Dauer ewig. Beide is het goed aan het leven Glück in mijn vloer is Ik wil een Ik weet en toest Ik ben voor Freude außer me Ja Today. someone else's dream of who you are. Do what's good for you. You're Will you write?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 Sometimes I feel so insecure Funny, those days are gone. 4